Tien uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Amerika blijft het Egyptische leger voor voorlopig financieel steunen. Volgens het Witte Huis is het niet in het belang van de VS om de steun te schrappen nu president Morsi is afgezet. Amerika zal wel scherp in de gaten houden of de nieuwe machthebbers erin slagen de democratie te herstellen. Het Witte Huis benadrukt dat Amerika geen partij kiest in het conflict tussen het Egyptische leger en de moslimbroederschap. Jaarlijks krijgt Egypte anderhalf miljard dollar van de VS. Het geld gaat grotendeels naar Defensie. Griekenland krijgt het volgende deel van de Europese noodsteun. Dat hebben de ministers van Financiën van de Eurolanden besloten. De komende maanden krijgt Griekenland 6,8 miljard euro aan leningen. Eerder vandaag zei de trojka van de Europese Centrale Bank... de Europese Unie en het IMF... dat het Griekse hervormingsprogramma grotendeels de goede kant op gaat. Wel zou het tempo omhoog kunnen, aldus dus de trojka...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 Aanleiding is de instorting van een fabriek in Bangladesh in april... waarbij 1100 doden vielen. Het Longfonds heeft vandaag 5000 metingen van fijnstof binnengekregen. Dat is minder dan verwacht, er hadden zich 10.000 mensen aangemeld.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 het Rijksmuseum en Madame Tussaud online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Elke dag sterven 19.000 kinderen. 19.000 kinderen, elke dag. Met simpele middelen, zoals vaccinaties, muggennetten en schoon drinkwater kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven. Die 19.000 accepteren we niet, want elk kind dat sterft...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 Bijzonder goedenavond. Op de eerste rustdag in de Tour de France maakt iedereen de balans op. Ook de succesvolle Nederlanders van de Belkinploeg. Laurens ten Dam geniet ervan dat er weer Tourcourts heerst in Nederland. Ja, dat is mooi toch? Want, uh, vorig jaar was het uh, een beetje een sportzomer en uh, nou ja, Leuk dat we nu een mooie sportzomer kunnen bezorgen. Bij de renners van Sky is er ook tevredenheid. Kopman Christopher Froome bezit het geel... en lijkt weinig moeite te hebben om de concurrentie bij te houden. Hij is positief verrast door het optreden van de twee Nederlanders... maar ziet ze niet als de grootste concurrent. In terms of... Ik denk dat onze grootste oppositie op dit moment, persoonlijk, ik at niet als een grote threat, maar meer naar het Moorish team het bank team Straks al het laatste nieuws vanuit Frankrijk en een terugblik op de eerste toerwerk met Henk Lubberding. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zorgden gisteren voor een daverende verrassing... door als eerste Nederlandse koppel wereldkampioen beachvolleybal te worden. Het tweetal verraste vriend en vijand en ontroerde zelfs... de technisch directeur van de Volleybalbond, Bert Goedkoop. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat het voor mij ook een heel emotioneel moment was gisteren. Het verraste mezelf ook. Ik denk, hé, hey, ik schiet vol. Ik vind het echt mooi. Vandaag kwamen de beachvolleyballers op Schiphol aan en werden ze als helden onthaald. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Is het verrassend of is het niet verrassend? Ja, ik vind het eigenlijk wel verrassend. Mohamed Alag, Mo Allah is per 1 oktober de nieuwe technisch directeur van Vitesse. Hij volgt Ted van Leeuwen op... die een andere functie gaat krijgen bij de Arnhemse Club. Uh, Mo is uh, op dit moment nog werkzaam bij de KVB als technisch manager... en hangt nu aan de telefoon. Goedenavond. Ah, hey, goedenavond, Jack. Mo, waarom Vitesse? Ja, waarom? Ik denk in ieder geval een fantastische uitdaging. Weer een nieuwe type organisatie waar ik, uh, ja, waar ik denk mijn ei wel in kwijt te kunnen... Dus uh, ik vind het in ieder geval hartstikke leuk en uh, spannend om dit mee te maken. Ik kan, uh, heel ja, ik, kan, ik kan hem heel goed voorstellen, de uitdaging die er is. Maar je was uh, technisch, uh, technisch directeur bij, bij de KNVB, uh, een, een hele mooie functie. Uh, waar, ja. en, en, en, en bij zo'n functie en met KNVB en zijst en zo'n functie denk ik... dat wordt een hele lange periode, die gaat de lijn een beetje uitstippelen. Ja, nee, dat klopt ook. Dus het ook ik moet ook zeggen dat die beslissing hartstikke moeilijk is geweest. Ik heb er echt uh, weken mee gezeten. Ik heb in ieder geval uh, wel alle opties even goed naast elkaar neergelegd en is goed gekeken van, oké, okay, waar ligt nou mijn hart, wat kan ik nou het beste en, uh, en waar wil ik me in de toekomst nog zeg maar, verder op gaan ontwikkelen. Nou, ja, goed, het, het klopt inderdaad dat ik in ieder geval bij de KVB een behoorlijke functie had, daar ook wel tevreden over was. Maar goed, er komt af en toe komt er iets, bij, iets zeg maar, op je pad waardoor je wat beter na gaat denken over jezelf en over je eigen toekomst. En ik, uh, nou, ja, goed, ik heb uiteindelijk besloten deze uitdaging aan te nemen. Was je iets te ver van het voetbal af in de Zeist? Ja en nee. Uh, nee, omdat ik toch om een zoveel tijd wel met tegenwoordig voetbal te maken had. Dus even het Nederland zelf tot aan, uh, aan, aan de jongste jeugd. Dus ik had op gezette tijden absoluut uh, ja, mijn feeling met, uh, met, met het gras. En uh, ja en nee, ja goed, ik bedoel, er zijn ook behoorlijke periodes dat ik er ver van het voetballen af zat. Maar goed, ik bedoel, dat wist ik van tevoren. Dat was niet mijn grootste, nou, mijn grootste reden om, uh, om de weer te gaan slaan. Wat, zijn het dan, uh, wat is het dan geweest, Be behalve die uitdaging, centjes? Nee, nee, nee, absoluut niet. Kijk, als ik, als ik het echt om het centjes had gedaan, dan was ik sowieso niet bij de KSW gaan werken hoor. Met, uh, met alle respect, daar, uh, daar, worden, daar wordt een hele andere slaaghuis uh, gehanteerd mm -hmm. dan wat er in het betaald voetbal uh, uh, eigen is. En mensen die mij echt goed kennen, die weten dat de uh, financiën in ieder geval bij mij nooit de drijver zijn geweest. Maar dan ook nooit. Wat ga je precies ja. doen bij Vitesse? Nou ja goed, ik denk zoals ik het persbericht vandaag ook had gezet, hè. gezegd, dus uh, ik ga me in ieder geval richten op, op de eerste selectie, op de scouting, hè. de belofte uiteraard en met name ook de jeugdopleiding, dus uh, het hele technische pakket. Dat ik onder mijn moeder zal gaan nemen. En eh, we gaan eens gewoon kijken wat we daarvan kunnen maken. We hebben meegemaakt aan ja. een aantal coaches die hebben gewerkt zeg maar, onder de nieuwe leiding. We hebben Peter Bos laatst gehoord en die heeft ook gezegd, ik kan autonoom werken. He, er wordt vaak gezegd, ja, Jordania, machtige man, Abramovic een beetje op de achtergrond. Met andere woorden, wat kan je, kan je daar precies uitrichten? Ik neem aan dat er goed over gesproken is. Daar ja, is uiteraard goed over gesproken, want ik, ik stap niet zomaar overal uh, of ergens in. Ik bedoel, uh, ik vond met name een lange termijn strategie van Vitesse vond ik behoorlijk, uh, uh, ja, behoorlijk goed. Uh, behoorlijk ook uitdagend. Maar eens aan, de ene kant, aan de ene kant stellen dat ze absoluut willen presteren. Dus, dus, dus goed, goed meedoen met de top van, van het Nederlands voetbal. Maar aan de andere kant ook de focus leggen op ontwikkelen. Nou ja, je kunt alleen maar de focus leggen op ontwikkelen... als je een duidelijke lange termijn strategie hebt. Ja goed, en die twee dingen samen, ja, dat, dat, dat, dat maakt mij in ieder geval helder... Dat, er, dat deze club behoorlijk in opbouw is en bezig is om een goede visie hier te ontwikkelen. Een fabelachtig mooi trainingscentrum. Je hebt voor 3,5 ja. jaar getekend. Uh, er ligt een ja. enorme uitdaging voor je... Uh, heb ja. je gesproken met jouw voorganger die weliswaar dus, uh, van die functie afgaat, maar binnen de organisatie blijft met Ted van Leven? Nee, maar dat heb ik trouwens ook nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit met mijn voorgangers gesproken. Ik ga altijd met name uit van mijn eigen intuïtie, mijn eigen gesprekken die ik voer, die ik voer met de mensen en het gevoel wat ik daarbij krijg. En ik heb een aantal mensen dicht bij mij in mijn omgeving zitten die mij uh, in ieder geval zo goed mogelijk van dat ze advies voorzien... Dus uh, nee, ik ga meestal gewoon uh, van mezelf uit. Ik wil het zelf altijd eerst ondergaan. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar je begint pas op 1 ja. oktober. Uh, een beetje valse start? Uh, iets te laat? Uh, nee, ja, ik, ik denk het niet. Ik bedoel, op dit moment is, is er gewoon een team aan, aan de gang... wat, wat, wat werkt zeg maar, aan het eerste Elfant van Vitesse. En, uh, ik heb gewoon nog een aantal maanden bij de KVB te werken. En uh, ja, Ik wil eerst mijn focus bij de KVB... leggen, zorg dat ik daar in ieder geval alles netjes en goed achterlaat... Waarna ik daarna weer het vizier op Vitesse kan gaan richten. Maar uh, ik heb er alle vertrouwen in dat er in die tussentijd... dat ik er nog niet ben, dat er een goede keuze gemaakt wordt. Is. Is, uh, is het niet zo dat het KVB heeft gezegd... Je, je moet in ieder geval nog een paar maanden blijven? Of hebben jullie er een goed onderling overleg gedaan, zoals het zo dus mooi heet? Ja, nee, goed, als iets niet goed onderlinge overleg gedaan zou worden... dan zou ik in ieder geval eerder stoppen. Nee, nee, nee. Ik vind, ik vind dat het uh, uh, bij beide partijen, het, het wordt je moeten, zeg maar, de bovenkant voert. Ik, ik vind niet dat ik zomaar binnen een week of twee of drie weken kan vertrekken. Daarvoor ligt er nog gewoon te veel werk wat ik moet overdragen. Dus uh, ik ben het in ieder geval verplicht naar de KNVB toe om dat zo netjes mogelijk te doen. Zo ken ik je ook. Dank je wel. Heel veel succes ja. uh, in, in Arnhem en uh, nog een fijne vakantie. Ja, dank je wel. Oké, okay, Borussia Dortmund neemt Henrik Mitarian over... van de Oekraïnse club Sjachter Donetsk. En zult u zeggen, ja, wie is dat? Dat is een 24-jarige Armeniër die een contract voor vier seizoenen... bij de nummer twee van de Bundesliga heeft getekend. Met de overgang van Mitarian is maar liefst 25 miljoen euro gemoeid. En daarmee is hij de duurste aankoop ooit van Dortmund. En daarmee wordt hij ook de opvolger van de nabijen vertrokken Mario Gutsen. En ja, dat leek eigenlijk nou juist de plek te zijn voor Erikson, Christian Eriksen... Dus of die transfer doorgaat, dat wordt zeer betwijfeld. En dan heeft Fiorentina met Bayern München akkoord bereikt... over de overname van Mario Gomez. Voor de spits ligt in Florence een vierjarig contract klaar. En met de transfer is een bedrag gemoeid van ongeveer 20 miljoen euro. En dan denk je, grote bedragen, fantastisch. En dan lees je ook dat David Villa verhuisd van Barcelona naar Atletico Madrid. Dan denk je, nou, Villa een tijdje geleden... tussen de 30 en 35 miljoen gekost bij Barcelona, drie jaar geleden. Wat brengt hij op? 5 miljoen euro. Barcelona heeft bovendien nog wel het recht op 50% van de afkoopsom, indien via de komende jaren naar een andere club verhuist. Het is soms niet te volgen. Het is echt met die transferwereld wat de gek ervoor geeft. En dan Jack Tuyp, die zet zijn loopbaan voor bij het Hongaarse Virenc Varos. De topscorer van FC Volendam vertrekt transfervrij naar de club van de Nederlandse coach Ricardo Monis. Bij Virenc Varos staan met Julian Jenner, Arsenio Valpoort en Mark Otten nog drie Nederlanders onder contract. En we gaan gewoon maar verder, want NEC legt toch wel verrassend een goede aanvaller vast, namelijk de Engelse aanvaller Michael Higden. De 29-jarige topscorer van de Schotse Premier League komt transfervrij over van Motherwell en tekent in Nijmegen een contract voor twee seizoenen. Ik dacht muziek. Palmer met de best of both worlds. En dit uit 1978 heet eigenlijk Alan Palmer. En hij stierf al in 2003. Is bijna tien jaar alweer dood, en is Robert Palmer met zijn eigentijdse geluid. Twee Nederlanders bij de top vijf van de tour. Het is lang geleden. Pauke Mollema staat derde op 1 minuut 44 van de GLT van Vrooman. Nou, is vierde op 1,50. Het Belkin duo verbaasde in de Pyreneeën. En genoot zichtbaar van de eerste rugdag, rustdag. Volgens Pauke Mollema komt die rustdag wel als geroepen. Ja, absoluut. Het was een zwaar weekend de afgelopen twee dagen natuurlijk. En ja, ik denk die rustdag is voor mij, kwam heel goed uit. Laurens, 3 en 4 in het klassement. Jij hebt een vierde plek. Zeg eens eerlijk, dat had je van tevoren nooit durven dromen? Nee, daar had je van tevoren direct voor getekend. En het is onverwacht, maar wel leuk natuurlijk. Dus ja, het is leuk om een keer zo kort te staan. En uiteindelijk gaat het ook om hoe we in Parijs staan natuurlijk. Maar dit hebben we, ja, dit is gewoon leuk. Wat doet dit met jullie? Want verandert het ook de hele situatie? Jij ja, je ziet het nu. De belangstelling is veel en veel groter dan de afgelopen jaren in één keer. Ja, de begin vandaag was een beetje te merken natuurlijk op zo'n rustdag. We hebben ook wel rustdagen gehad dat veel minder druk was. En uh, ja, dat is alleen maar leuk. En ik hoor dat in Nederland uh, mensen het leuk vinden... dat we in Nederlanders vooraan meedoen in de bergen. En... Er is toerkoorts. Ja, dat is mooi toch? Want uh, vorig jaar was het uh, een beetje mindere sportzomer. En uh, nou, ja, leuk dat we nu een mooie sportzomer kunnen bezorgen. Bouke, samen met Laurens ben jij een renner die weet wat het is om in de Vuelta hoog te eindigen... in het ho hoog in het klassement te eindigen, maar in de Tour, hoe anders is dat?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 Nog even over dat gevoel van de afgelopen dagen. Het gevoel in de Pyreneeën. Dat jullie ineens gewoon echt duelleren met mannen als Contador, met Valverde, met Froome. Ja, dat begon natuurlijk zaterdag. Dus, dus, ja, dat was gewoon een heel uh, goed gevoel. Te, uh, ja, onderaan extra man, uh, Ja, dat trok eens hem vol op gang. En op een gegeven moment moest ik eraf, keek ik om, zag ik eigenlijk bijna niemand meer. Ik denk, oh, nou, ja, toen, dan ging ik Nico tellen. Ja, ik lag op dat moment zeven of zo en dan kon je nog Contador en... Uh,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 Ja, ook, ik vind het ook normaal. Het is heel bijzonder dat we er nu zo voor staan. Ik begin ook al, we. Ja, ja maar dat is, dat is typisch Nederlands, hè? want ik betrap me er zelf ook op. We zijn zo chauvinistisch als wat. In 1988 werden we allemaal Europese kampioenen. In 1990 Dan heb ik het ja. over de voetballers, waren zij die patatgeneratie. Dat, zo werkt dat toch ook in Nederland, denk ik? Ja, maar dat, maar dat is ook zo mooi. Alleen, ik ben nou wel weer zo nuchter van... Uh, rustig jongens, nog twee weken... Ik heb het eens even rustig bekeken. We hebben nog vier echte bergritten. Waarvan twee of drie bergen op aankomsten. Dus dat geldt weer voor die klassementmannen. Plus nog twee tijdritten. Als ik dan zie dat nummer 8 op 40 seconden staat. Van Mollema. Snap je, daar is dus. Uh, daar is dus niks voor nodig om uh, zo even vijf plekken te, za te, te zakken. En dat wil niet zeggen dat de euforie dan weer weg is. Maar Nederland kennende. Ja, dan doen we het één keer en één keer weer niet, weer niet goed. Dus ik probeer maar een klein beetje te bestempelen. Van, jongens, we zijn er nog lang niet. We moeten nog twee weken. En uh, ik denk dat die twee gasten wel... dat ze zijn, die ze voor elkaar uit vuur moeten halen. En die denken van, we blijven alle twee mooi hier van voren staan. Ja, als er niks gebeurt. Maar er gebeurt echt nog wel wat. De Skyploeg is, heeft een tik gekregen. Maar ik heb het gisteren al gezegd. Port... Die had ook op vijf minuten binnen kunnen komen. Maar hij heeft na het een poging gedaan te hebben tot op vijftig seconden... en gezegd, ik gooi de handdoek in de ring. Hij kwam ook voor zijn doen fris over de streep, vond ik. Ja, die gasten zijn professional. Die zijn met één ding bezig, dat is Froome. Mm -hmm. Eén man en er wordt alles op gespeeld. Ja, Froome zegt dat hij de Nederlanders niet vreest. Uh, wat vind je van die uitspraak? Uh, het zou mij wel een beetje tarten. <laughs> dus ik zou wel... Uh... <laughs> Mollen maar een klein beetje kennende, die krijgt er wel een beetje vuur van, denk ik. Of uh, Laurens daar krijgt, dat weet ik niet. Die komt er wat uh, rustiger over. Uh, ja. ja, in principe is er ook niet zo. Wij zijn ook verbaasd dat ze daar nu staan. Dus, en het uh, vrezen, ja, tuurlijk is dat movie star... die zo geweldig gereden heeft uh, gisteren. Ja, en Garmin, moet ik ook zeggen, ze hadden een plan. Nou, die, die hebben ze misschien de komende 14 dagen ook nog wel... En dat plan was de hele boel uh, in, uh, in chaos brengen. Nou, Dat hebben ze terdege gedaan. Ze hebben er zelfs nog één van de fiets afgereden. <laughs> Kirienka. Ja. Dus, maar snap je, er dus, is nu zoveel strijd. Ik heb dat jaren gemist. Uh, dat is het, mooiste, het mooie van wielrennen. En wanneer er dan nog twee Nederlandse jongens uh, zo meespelen. Ja, dat is, dat is kicken. Ja. We, hebben, we hebben gele trui, uh, gele trui gehad. De langste die de gele trui aan had, was uh, uh, Bakeland. Drie dagen. De rest was allemaal twee dagen. Dus allemaal wisselende uh, gele truidragers. Wisselende etappenoverwinningen. Allemaal andere mannen. We hebben niet één sprinter gehad die twee sprints kon winnen. Dus ja, wat, wat willen we uh, als toerliefhebbers of als wielerliefhebbers eigenlijk nog meer? Dan even Mooie over... kant niet. Nee, Henk, sorry. Uh, dan even over de rustdag van vandaag. Hè? Uh, je kan zeggen, uh, lekker, even, even de benen stil, uh, even niet in de koers. Maar anderzijds, als je, zoals zij, helemaal lekker in een vel zit... komt die rustdag dan niet een beetje te vroeg voor ze? Nee. Nee. Kijk, uh, die rustdagen die zitten er nou eenmaal in. En soms denk je van, was het maar gewoon in tap geweest... Maar dit is toch wel iets anders. Je kunt toch wel even wat uh, ja, je kunt een keer lekker uitslapen. Je kunt alles op gemak doen. Ja, ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel, wel lekker is. Ik, als ik aan mijn tijd terugdenk, ja, ik vond drie keer niks. Maar goed, uh, je moest allerlei trucs uithalen om uh, van de media weg te blijven. Nou, dat lukte dan wel eens. Uh, maar goed, dus, dus je hebt weer een dag met verplichtingen. Ja. En nu hebben ze dat uh, wel beter ingedeeld. Uh, je hebt maar zoveel tijd en. Uh, dan zijn die jongens tot jullie beschikking, zeggen ze dan, en uh, wegwezen. En bij ons was het zo, ja, maar kunnen we niet even nog uh, een praatje maken? Dan zetten ze bij jou op de kamer. Ja. En, dan, en dan, was, dan was zo de middag weer om. En dan had je eigenlijk nog geen rustdag gehad. Uh, dus ja, dat is ook heel persoonlijk. En aan de andere kant zeg ik, ja, we zitten, je zit als, uh, als wielrenner iedere dag in een, in een systeem. En dat systeem dat functioneert ook alleen maar op deze manier. Dus het is dan ook prettiger om toch maar te fietsen. En voor de een is dat uh, zelfs nog, wat ik van Mollema hoorde, nog een paar uh, sprintjes trekken. In ieder geval die spieren een beetje onder spanning, onder druk zetten. Ja, dat, dat heeft de een wel nodig en de ander niet. de andere kant is morgen een vlakke rit. Dus je kunt ook van tevoren zeggen: ik ga een klein beetje uh, opwarmen en uh, dan komt het ook goed. Ik betwijfel eigenlijk of Terpstra nog gefietst heeft, want die had wel. Uh, een groot voornemen van ik raak vandaag geen, of op de rustdag geen fiets aan. Maar ik heb niet meer gekregen of dat nou werkelijk gebeurd is of niet. Misschien dat we daar nog achter komen. Ik heb geen idee. Dan okay. even morgen vlakke etappe, woensdag uh, die tijdrit. Uh, een beetje nerveus, een beetje gespannen voor die tijdrit van woensdag. Hoe dat gaat met die jongens? Ja, daar ben ik zeker, uh, zeker gespannen voor. En vooral voor uh, Laurens den Dam. Of die uh, zich uh, redelijk staande kan houden. Mollema, het is uh, toch wel meer een tijdrijder. En, uh... Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, ik vind het tussendoor nog wel even heel erg jammer... dat we onze vriend Jurgen van der Broek uh, hebben moeten missen. En ik hoop niet dat dat een van onze jongens overkomt. Zo ben ik dan ook nog wel weer. Want uh, ja, daar is ook nou het gevaar weer met die, uh, met die vlakke ritten. Uh, de klassementmanen moeten wel uh, heel iedere avond aan de finish komen. En de andere kant is dat ik echt hoop dat we nu een hele mooie sprint krijgen met Cavendish, met Kruipel en Kittel... dat we nu eindelijk eens kunnen zien wie is nu de snelste. Heel goed. Vol, volgens mij, uh, in, in de hoop, nou, zo zal het niet zijn... maar een treintje rechts, een treintje midden, een treintje links. En dan eens kijken wie er nou echt de snelste is. Maar dat gaan we helaas niet meer maken. Nee, maar je weet, uh, treinen gaan niet altijd uh, even hard. Hè? En gaan ook niet altijd op tijd. Nee, zeker niet als er blaadjes liggen of sneeuw valt. Dankjewel, o Henk. Oké. Okay. You me up. I've been sleeping too long it's starting to... Don't on me Too soon to tell I get guess... Started shaking my dat de singer van John Paul, Ringo en George. Het is zo Beatles. Het is zo leuk. Hij is geboren in 1992, deze uh, oude Bob. En het is uh, de beste singer-songwriter geworden in uh, de wedstrijd die u heeft gezien op televisie. Maar het is zo leuk. Je haalt gewoon oude LP's van papa uit de kast en maakt er iets moois van. En het klinkt geweldig en ik ben een ontzettende Beatles-fan en ik kan dit heel goed velen. De grote verrassing van het afgelopen weekend was het beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meuwse. Vanuit het nieuws werd dit tweetal in het Poolse Stade Jablonki wereldkampioen bij de Mannen. Vandaag kwamen ze terug in Nederland en op Schiphol begreep Robert Meelsen er nog steeds helemaal niets van. Hey, het is zo onwerkelijk. We hadden onze doelen gezet voor dit toernooi om een top 8 resultaat te halen. En dat, was, dat voelde al vrij ambitieus aan. Dat hadden we nog nooit eerder gehaald op een Grand Slam toernooi. En dat, was, ja, dat zou echt een mooie piek zijn. Maar dat, daar is het ook het WK voor. Dat is het toernooi waar wij het hele jaar naartoe leven en waar we gewoon alles voor doen. Dus toen we dat al behaald hadden, toen waren we eigenlijk al heel blij... En daarna ja, was het gewoon meteen doelen bijstellen en gewoon de volgende wedstrijd spelen. Alexander Brouwer, jullie zijn debutanten en, en dan op deze manier spelen. Wat, dat, is, dat is bijna niet te ruimen, want jullie spelen met zoveel lef. Ja, we hebben mooie complimenten gekregen over uh, ja, de passie en de energie die wij uh, lieten zien op het veld. En uh, ja, dat is gewoon zo gaaf als dat op een WK zo lukt. Dat je echt uh, ja, in de flow komt, zeg maar, dat mooie uh, woord waar iedereen het altijd over heeft. Ja, dat, dat is natuurlijk gaaf. En, uh, er was een, een media guide waar dan in staat: Ja, uh, Alexander Brouwer, Robert Meelsen, debutanten op het, uh, op het WK. Terwijl je bij anderen al eindeloze lijsten uh, ziet staan met hoe vaak ze al aan het WK hebben uh, deelgenomen. En dan om wereldkampioen te worden, ja, dat is echt, dat is gewoon het gaafste wat er is. Ja, had je meteen in de gaten dat het iets bijzonders was? Nou, dat moest, dat moest wel even, even doordringen, ja. Het, uh, Zodra we die kwartfinale uh, haalden, dat was zo'n ontlading. En uh, ik geloof dat ik als een gek uh, door het veld heb gerend toen. En ook de wedstrijd daarna, dat was één uh, ja, grote uitbarsting van energie. Maar op een gegeven moment, uh, zowel bij de, bij de halffinale en de finale... Ik heb al een paar beelden teruggezien. En het, ja, het is volgens mij ook te zien dat het haast nog niet door, tot ons doordringt van... Ja, we staan eerst in de finale en dan we zijn wereldkampioen. Ja, dat, ik denk dat dat nog wel even tijd nodig heeft voordat dat echt helemaal doorgedrongen is. Maar het grappige is, jullie gaan morgen alweer weg. Waarom? Ja, dat hoort bij het topsportleven. Ik, het houdt niet op bij een WK. Wij gaan door. We hebben ook als doelstelling natuurlijk lange termijn Rio 2016, Olympische Spelen. En uh, dit is een van de stappen die we hebben gezet richting Rio. En uh, daar horen gewoon de komende evenementen, zoals uh, morgen in, uh, in Zwitserland in staat. Ja, dat hoort daar gewoon bij. Dus dan gaan we weer die kant op en er vol tegenaan. Mensen denken natuurlijk gelijk aan Rio, hè. Maar hoe reëel is dat? Het is nog heel ver weg. En bovendien, uh, we moeten kleine nuances. Dit is wel de periode dat er nieuwe teams gevormd worden. Bijvoorbeeld de finalist, zeg wie jullie speelden, Ricardo, die had een nieuwe partner. Ja, dat klopt. Uh, ja, hoe reëel ho re is die kans? Uh, zoals onze bondscoach altijd zou zeggen, het is niet de vraag of we erin gaan, maar de vraag is hoeveel ze we gaan worden daar. En dat is ook hoe wij er tegenaan kijken, zeker met dit resultaat. Bevestigt dat wel weer dat dat, dat ook gewoon het doel is voor ons daar. En wij gaan dan gewoon strijden voor de medailles en dat uh, is nu alweer gebleken dat het kan. En een wedstrijd meedoen en hem niet winnen. Het is dus even wennen voor wielrenster Marjano Vos. Twee jaar nam ze de roze leidersdrui mee naar huis. Na de Giro Rossa, de ronde van Italië voor vrouwen. Dit jaar lukte het niet. Vos eindigde als zesde in het klassement. En dan kun je wel zeggen dat ze drie etappes won. Maar zelf vindt Vos dat, ja, er ontbreekt eigenlijk wel iets. Het roze ging niet mee naar huis. Dus dat, uh, ja, dat was na twee overwinningen in, de, in het eindklassement... was dat uh, wel het doel... Ik wist dat het uh, een heel moeilijk doel zou worden, maar ja, toch jammer als het dan uh, niet blijkt te lukken. En dan is Nederland zo eens in paniek. Maar Janne Vos wint een keer niet. Uh, en, en vraagt hij dan af, wat is er aan de hand? Nou, geen reden tot paniek. Want uh, ja, met drie uh, etappen overwinningen in de Giro, dan uh, ja, mag je denk ik niet klagen. Maar ja, ik, snap, ik snap de reactie, want na twee overwinningen dan, uh, dan gaat iedereen ervan uit dat je weer topfavoriet bent. En, uh, en dat je het roze weer mee naar huis neemt. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. En, uh, ja, de, de concurrentie was hevig dit jaar. Ik heb een iets minder specifieke voorbereiding gehad op, op deze Giro. En uh, ja, dat, uh, dat liet zich merken in het hooggebergte. En die minder specifieke voorbereiding, waar zit hem dat op vastleggen, Ja, Ik heb na de Olympische Spelen van vorig jaar uh, de keuze gemaakt om uh, het mountainbiken op te pakken. Uh, en dat in combinatie met het voorjaar op de weg. De klas, het klassieke voorjaar ja, is best wel druk geweest. En uh, ja, dat merk ik de laatste maand wel, dat uh, dat, dat er behoorlijk had ingehakt. Ik hoopte net op tijd klaar te zijn voor de Giro en uh, ja, het leek ook wel uh, de goede kant op te gaan met de vorm. Maar ik zeg al, in het hooggebergte, uh, ja, halverwege de Giro, stond ik in het roze. En ik, uh, ja, ik probeerde nog mee te gaan met, uh, met de echte klimmers. Maar ik moest uh, eigenlijk meteen passen, mezelf opgeblazen en dan, uh, ja, dan is het ook gewoon echt klaar. Kun je dan nou zeggen dat zeg maar, dat specifieke in die bergen fietsen en het trainen voor het mountainbiken, die combinatie die gaat niet? Ja, nou gaat niet, dat, uh, dat wil ik nog niet meteen zeggen. Het is voor mij nu wel een beetje puzzelen naar, uh, naar de ideale combinatie tussen de twee disciplines, weg en mountainbike... Nou ja, dat, er wordt niet veel gedaan. Het is ook een, een hele moeilijke combinatie. Maar ik denk wel dat het te doen is. Alleen ja, nu, uh, ja, nu is die combinatie even niet goed uitgepakt. En waarom wil jij überhaupt die combinatie? Omdat ik het heel leuk vind om iets, uh, iets, een nieuwe uitdaging te hebben. En uh, ja, het zou gewoon heel mooi zijn om uh, met om mountainbiken daar ook uh, de top in te bereiken. Ja, is het, is het een, een positieve prikkel voor jou voor wat meer variatie? Ja, nou ja, ik ben op, op zich uh, de weg absoluut niet beu. Maar het is wel heel leuk om iets totaal nieuws te doen. Wat zou je dan weer willen bereiken in, in dat mountainbiken? Nou, ik zou heel graag in Rio uh, de Janeiro op de volgende Spelen... zowel op de weg als op de mountainbike van start gaan. Dat, zou, dat, dat is de ultieme droom, na nou, alles wat je al bereikt hebt. Dat is zeker mijn droom, ja. Na, uh, deelname op de baan en op de weg. Een, een derde discipline, dat is echt ultiem. Al het laatste sportnieuws, tot 11 uur NOS Langs de Lijn. Ja, de Queen of, de queen of Soul. Zo uh, so lekker. Aretha Franklin met Think. Ik weet niet, uh, het platenkoffertje wat vanavond bij ons op de tafel is gezet... virtueel dan... Is zo ontzettend lekker, ik zit te genieten. Ik hoop u ook. Louis Delahaye is de wetenschapper bij Belkin, de man van de cijfertjes en de man van trainingstechnieken. Ook hij heeft zijn bijdrage aan het succes van de Nederlandse wielerploeg. Zo werd hij in de voorbereiding op hoogte getraind in de Sierra Nevada. Gio Lippens vroeg Delahaye hoeveel invloed de hoogtestage heeft gehad op het succes van de ploeg. Wij doen al jaren hoogtestages. En uh, in, in allerlei functies die ik heb gehad, ben ik daar al in 1996 uh, mee begonnen. Dus we doen dat al heel lang.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 Voor de ene is dat met hoogte, voor de andere is het zonder hoogte. Bouwke heeft een fantastische wedstrijd. Die is vierde in de veld geworden zonder één dag op hoogte te zitten. Dus ik wil niet alles aan die hoogtestage ophangen... maar alles ophangen aan een ideale voorbereiding. En dan is iedereen verbaasd. Ben jij dan ook verbaasd? Nee, over Bouwke ben ik zeker niet uh, verbaasd. Uh, Laurens had ik ook hoog verwacht, want die stond er ook echt heel erg goed voor. reed al heel erg goed in de Dauphiné. reed heel goed in uh, Luxemburg. Zijn trainingen gingen prima... Nou ah ja, dan verwacht je het lauwe. Ik bedoel, die jongen is achtste geweest in, uh, in de Verwelten natuurlijk. En dan verwacht, die had ik een beetje tussen ze rond de 10, 15 uh, verwacht. Nou ja, nu doet hij het beter als dat ook ik verwacht had. Wat moet er gebeuren om uiteindelijk over twee weken nog steeds ja, zo'n beetje deze hemeloog juichende stemming te hebben? Nou, ik, ik, ik geniet van het moment, laat ik het zo zeggen. Maar ik ben ook zo reëel. Het, zoiets kan ook in één dag voorbij zijn. Wat moet er gebeuren? Ik denk. Uh, wat we de eerste week denk ik heel erg goed hebben gedaan... is gewoon van dag tot dag kijken. Wat is vandaag het plan? Hoe gaan we het aanpakken? Na de koers, hoe gaan we zo goed mogelijk herstellen? Want dat is de Tour ook, Het is gewoon een herstelspelletje. En uh, dat soort dingen heel consequent blijven doen. En dan, gaan we het en dan gaan we voor het maximale resultaat. Gemengde gevoelens op de rustdag bij Sky. Chris Froome staat bovenaan, dat wel. Maar de rest van de ploeg leek gisteren ineen te storten. En dus nam Steven Dadebout vanmiddag een kijkje bij de ploeg.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 But from, from my side I feel it's a huge shame that we don't have that second card to play anymore. And uh, I know also voor Richie. Coming, being second in the tour is also it's nothing small. So um, that's that's a huge shame. Het is jammer voor Richie, uiteraard. Maar het is ook vervelend voor de ploeg, dat ze de troefkaart Poort vanaf nu niet meer kunnen spelen. Daarvoor staat hij te slecht in het klassement. Ja, I- I mean quite early on I realised that it was a pretty.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 So naturally now we're bearing the brunt of a lot of those questions. But personally I feel the sport has moved on. I know what I'm doing is right. I know how I've got ready for this Tour de France. I know the stage I won 2 days ago. I know that result will never be stripped. En zo viel het enige bommetje 3 meter boven Froome in de open lucht. En ik heb nog zo gezegd geen bommetjes. Maar goed. Korpot, de coach bij Jong Oranje in Israël. Goedenavond, Cor. Goedenavond, Jack. Jij bent een beetje boos. Er verschijnt morgen een artikel in het AD... waar jij zegt, ik hoef niet meer te evalueren... met Van Gaal en Van Oostveen. Want Van Gaal heeft al geëvalueerd. Nou, het is niet helemaal. Het is niet helemaal. Vertel maar ik, dan. Ik heb al toevallig gisteren, morgen... of gisteren heb ik de stuk gelezen in het AD... waarin Louis van Wijnde...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 Uh, maar dat doe ik niet op deze manier. Nou, dat, daar ben ik wel teleurgesteld over, dat tot, tot hij dat doet. Want hij is zelf altijd zo formeel in alle opzichten. En, maar hij heeft dan blijkbaar tot lak aan, aan dit soort dingen. Maar, uh, een evaluatie, normaal gesproken, na zo'n kampioenschap is dat, uh, is dat normaal dat dat gepland wordt. Staat, nou, ja. staat dat er nog op de rol? Uh, en... ja, maar, nou, uh, er is gevraagd... Uh, ik ben natuurlijk niet meer in dienst van de Kamer. Nee, maar goed, ik, ik neem aan dat je een project afrondt. Ja. En er is een vraag dat ik een stukje wil schrijven. Een, een evaluatiestukje wil schrijven. En dat dan uh, aan de KNPP doorsturen. Dat is, uh, en dan zal daar waarschijnlijk een uitnodiging komen... voor een uh, nog gesprek met alle betrokkenen. En daar heb jij niet, niet, uh, niet zoveel behoefte meer aan? Dat zou ik niet zeggen. En daar heb jij niet zoveel behoefte me meer aan? na de van vandaag. Nou ja hoor, ik, uh, ik vind alleen uh, dat uh, de evaluatie is al gedaan... door Louis in, in, in grove lijnen. En dat vind ik niet correct. Dat moet je niet op die manier doen. Dus ik er gewoon een... Uh, ik ga gewoon een waaltje schrijven en uh, wat mijn bevindingen zijn. En die zijn uh, redelijk positief. Um, uh, uh, Samenwerken met de staf en met de uh, spelers en uh, de behoudingen. En uh, uiteraard ook dat we het niet gehaald hebben. Het Europees kampioenschap, dat reken ik mezelf aan. Dat heb ik ook gelijk gezet. Want die gaat voor het hoogste en dat hebben we niet gehaald. Maar dus, uh, dan hebben we de halve finale. doelstelling van de KVB, de halve finale, hebben we wel gehaald. En na zo'n zware pool is dat, uh, A, is dat, was dat goed. Uh, dus ik. Uh, ik ga gewoon dat stukje schrijven. Maar wat stelt je, wat stelt je meer teleur? Dat, dat iemand iets van de KVB zegt? Of omdat juist Van Gaal het is? Die nee, altijd... ik, ben, ik ben best goed bevriend met Van Gaal. En wij gaan goed met elkaar om. En uh, dus naar de tweede keer. Eerst vanuit China gaat hij dus een waardehoorlogheden over Duitsland. Op een weggespeeld wordt worden de tweede helft. Ja, de eerste helft hoor ik dan niemand over. Daar dus speelden wij Duitsland weg. En de tweede helft hebben we inderdaad 35 minuten hebben heel moeilijk gehad. Uh, na, na die stellingrol. rol. Maar de laatste 10 minuten, dat is dan iedereen weer vergeten geloof ik. Uh, hebben wij weer gedomineerd. En hebben diverse hele grote kansen gecreëerd. Dus dat is één. Ten uh, tweede spelen we tegen Rusland. Hebben, uh, ja, neem ik uh, wil terug naar de kerncore. Ik begrijp het allemaal best. Maar ik denk dat je juist zo gekrenkt bent omdat hij altijd zo is van normen en waarden. Ja. En dat je dat dus niet nou, had verwacht. Nee, dat, is, nou, dat zeg je nou precies goed. Dat had ik ook niet verwacht van hem. Oké. Okay. Even over je toekomst. Is er al iets bekend? Wat ga je doen? Nee, ik ben gevraagd door een club uit Amsterdam. Maar, uh, ja, AFC. Club, uh, ja. <laughs> je je wilde nog naar het buitenland, hè? Ja, ik, ik wacht nog wel eventjes. Ik heb uh, Krijg je ik moet spijt ik spijt even, even rust en dan uh, okay. komt er wel alweer wat voorbij schuiven. Heel goed. Dankjewel, Cor. Hoi, ik hoi. Bedoel. Doeg. Hallo, contacten. Met, contacten met... Hallo met Bram Tankink. Hallo, hallo, hallo. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Hoe ben je de rustdag doorgekomen? Uh, ja, rustig. <laughs> ja. ja. maar vertel, wat, wat doe je dan op zo'n dag? Want je hebt met je hebt pers te maken, je wil nog even op de fiets zitten, even een hapje eten even iets doen waar niemand uh, bij is bij wijze van spreken. Wat doe je? Ja, nou ja, dat gaat moeilijk. De laatste gaat moeilijk in de tour. Maar uh, nee, ja, ik ben vanochtend opgestaan, rustig op mijn gemakje, negen uur aan ontbijten, elf uh, uur op de fiets gestapt, even een uur. Toch, uh, toch even fietsen natuurlijk, het is anderhalf uurtje. Ja, dan kom je terug heel even met het thuisfront even gebeld. En dan het eten met de, naar de pers. Toen nog behandeld door, uh, door osteopaat en vervolgens de masseur. En dan is het al uh, half vijf. En dan kun je even op bed. Ja, heb ik nog een column geschreven. En uh, vervolgens uh, is het al bijna weer eten. Dus een dag is ook zo voorbij eigenlijk. Ja, en hoe voelen de pootjes dan, als ze even niet zo hard hoeven te werken? Ja, nou nu in mijn geval voelen ze een beetje stijf. Uh, ik, omdat ik gisteren gevallen ben. Uh, en ja, daarom moet je ook wel even fietsen. Maar het, ja, het begint juist wel erg stijf te worden nu. Maar goed, het zal morgen uh, zich wel oplossen in de koers weer. Ik, uh, ik uh, trap een open deur in als ik zeg... dus dat de sfeer in de, in de ploeg wel al, al, al aardig zal zijn op dit moment, hè? Ja, die is heel goed. Ja, ja. Heel ontspannen, dat was die echt de hele week al. En uh, goed, nu is, uh, nu is uh, ja, nog meer spanning af. En, en, en wel uh, ja, gewoon heel goed, maar... We moeten natuurlijk wel uh, met de beentjes op de grond blijven nu. En, uh, want er gaan nog twee hele zware weken komen. En uh, we zijn nog lang niet in Parijs. Nee. Ja. Maar dat, daar zullen jullie het ook wel veel over hebben. Hè. Natuurlijk in alle euforie. Uh, opeens praat iedereen op straat over Mollema en Tendam. En die, ploeg, die nieuwe ploeg die opeens uh, van Blanco Belkin werd. Uh, maar nu zijn alle, is iedereen weer gefocust op die nieuwe fenomenen en op die nieuwe ploeg. Ja, zeker. Dus, uh, en dat is ook, ja, je, ziet, je zag het vandaag ook bij de pers inlopen. Uh, in één keer uh, is iedereen super enthousiast. Terwijl eigenlijk grappig in Corsica was iedereen ja, ja, half, half, half, half geïnteresseerd bij wijze van spreken. En nu, uh, nu staan ze allemaal vooraan. En dat is natuurlijk ja, inherent aan topsport sport en, uh, en succes. Ja, als je wint dan en, uh, heb je daar, vrienden. Ja, precies. En daarom moet je, moet je gewoon wel bij jezelf blijven. En uh, je concentreren en focussen op degene waar je mee bezig bent. Ja... En daar goed, en dan uh, wat daar uh, vervolgens... Kijk, dit kunnen, we maar wat, dit kunnen we maar al gehad hebben, hè. Ja. Kijk, het, uh, het gaat gewoon heel goed. Kijk, het had ook anders kunnen zijn dat je gewoon al, nu al uit het klassement was. En dan was het uh, wel wat bedompte geweest. Dus uh, voorlopig is het... Uh, is het goed. Hoe is het met je schaafwond? Ja. Je bent zonder gevallen. Heb je er nog last van? Uh, ja, ik, uh, ik heb vooral bloeduitstortingen. En ik heb nog een redelijk ei op mijn, uh, boven mijn heup. En op mijn elleboog, maar uh, op zich uh, en mijn schouder doet er zeer, maar voor de rest gaat het wel. <laughs> je noemt ja. bijna je hele lichaam wat pijn doet, maar het valt wel mee. <laughs> ja, mijn ja, linkerkant ja, is pijn, mijn rechterkoop is respect. Ja, En als je daar aan denkt, heb je hoofdpijn. Goed. En eh, morgen ja. rijden jullie naar Saint Malo, een, een rit van, hond, van uh, 193 kilometer. Heb je er al een beetje naar gekeken? Uh, ja, ik heb er wel even naar gekeken. Het is vooral uh, wind tegen en aan het einde, op het einde is het langs de kust. Dus dat wel even, wordt wel even een moment uh, waar, waar de wind van de zijkant komt. Het wordt wel een Opletten. moment. Ja. Ja. Uh, normaal gesproken een rit voor de sprinters? Ik denk het wel, ja. Zeker. Ja, ja. Hoe laat uh, gaan jullie nou uh, naar bed normaal gesproken? Want uh, het is nu elf uur. Uh, is dat een, een tijdstip dat je zegt, nou hierna trek ik de stekker eruit en dan ga ik pitten? Uh, ja, ja, dat, dat ga ik me ook een beetje, een beetje klaarmaken, ja. Dus rond 11 uur, weet je, is morgen vroeg ook pas, pas om negen uur op te staan. Dus uh, met acht uurtjes slaap kom ik normaal wel toe. Maar uh, ze, ja, we kruipen ze daar ook lekker ons nest in. Ja, ja. En is dat op een eenpersoonskamer of slapen jullie nog met z'n tweeën? Nee, nee, we slapen op met z'n tweeën. Oké. Okay, ja. en, en met wie slaap jij? Uh, Maarten Weijlands. Snurkt hij? Ja. Nee, nee, nee. Perfecte jij ook niet? nee. Nee, ik wil niet. Nee, okay. <laughs> okay. ik heb het niet En gevraagd. En ook dus ook heel van. Hey succes ja. en je weet het dus op je rechterzij liggen, hè? want op je linker kan je niet liggen. Ja, dat gaat mezelf op ik zeggen, ja. <laughs> Bam, bedankt en tot morgenavond. Dag. Oké, okay, ja. Dit was Langs de Lijn voor deze maandagavond 8 juli 2013. Waarin Mollema en Tendam heel goed staan in de Tour. Na een rustdag gaan we er vol voor. Morgen is er natuurlijk weer een Langs de Lijn om 10 uur. Straks is er het oog op morgen met Eva Jinek. Veel plezier bij die uitzending. En morgenavond dus veel sport Langs de Lijn. Dag.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 We hebben waited 77 years for this. Daar gaat Pols. Pols demarreert. Hoe is het mogelijk? Ze hebben een helse dag achter de rug in de Pyreneeën. Twee mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van San Francisco. was a big bang en then he just spun on the runaway. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hawaii, last minute aanbieding.